is van Kesteren met het NOS-journaal. D66 is geen voorstander van het afschaffen van de monarchie. Een motie van de jonge democraten haalde geen meerderheid... op het voorjaarscongres van de partij in Amsterdam. In eerste instantie werd er gestemd met het opsteken van handen... maar omdat het amper te tellen was, volgde er een schriftelijke stemming. De Oekraïense president Zelensky heeft in Rome een ontmoeting gehad... met president Matarella en premier Meloni. Matarella zei na afloop dat Italië Oekraïne zal blijven steunen...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 Bangladesh en Myanmar zetten zich schrap voor Mokka. De orkaan, misschien de krachtigste in 20 jaar tijd, komt morgen aan land. Uit voorzorg worden ongeveer een half miljoen mensen geëvacueerd. De orkaan met windsnelheden van 170 km per uur... zal waarschijnlijk zorgen voor zware regenval en aardverschuivingen. Daarom wordt gevreesd dat de orkaan problemen zal veroorzaken... voor het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in Bangladesh... waar ongeveer een miljoen Rohingya-vluchtelingen wonen in geïmproviseerde huizen.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 Het weer, zonnig, maar vanmiddag ontstaan er ook wat stapelwolken... die in het oosten en het zuidoosten kunnen uitgroeien tot een bui. Het is 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en de Koentunnel is de verdraging 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort...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 Ben Veuge, goeiemiddag. Ja, hele goeiemiddag. Ja, jij houdt ze altijd in de gaten, hè? die temperatuur uh, daar uh, bij de Gertebach. Nou, sterker nog Rob, uh, Albedien en ik zijn uh, speciaal veromgefietst... Uh, om kijk, kijk, maar kijk. even te kijken wat uh, Wim, uh, Wim te vertellen had. En uh, 22.3, dat, uh, dat gaf de thermometer aan. Dus, uh... En in de schaduw uh, 15 graden op dit moment. Oké, okay, okay, dus, 15 graden. Nou, ja. het nou. is even na twee uur Zandvoort op zaterdag. Een hele goeiemiddag. Hele goede middag. Wat gaan wij doen, Heer Veugen? Nou, wij gaan. Uh...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 Nou ja, in ieder geval. Uh, het is ja, ja. maar dan praat je al snel over. Die zitten. 120 euro. 120 euro. Nou, mooi bedrag voor uh, Kika. Er deden uiteindelijk 7.500 mensen aan mee in deze wandeltocht. Dus, uh, we deden wel een half mensen aan mee, hoor, moet ik zeggen? Ja, dat zeg ik. En allemaal 20 uh, euro, dan uh, ga waard hè? Ja. ja. Zeker. Nou, vandaag uh, voetbal. De wedstrijd is, uh, als het goed is, uh, inmiddels begonnen hè, om twee uur. De wedstrijd is uh, nu 13 minuten best.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 We zijn vandaag ook, ook compleet, moet ik zeggen. Oh, dat is goed nieuws. Voor het eerst sinds, uh, sinds weken dat, dat de na iedereen weer is. zelfs Butte is aan het spelen. Oké. Voorin geeft dat wel wat variëls. Nou, dat zijn uh, ja, ja, aan de ene kant uh, uh, goede berichten, hè, omdat we compleet zijn. Aan de andere kant uh, ja, 1-0 achter. Dat is uh, niet echt uh, heel denderend. Nee, het is gewoon een lullig begin. Zeker als je na 51 seconden al tegen die... Uh...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 Dus zaterdagmiddag van uh, CFM Zandvoort met een lekkere gouden ouwe. Ja, die kennen we allemaal nog wel. Een hele lange plaats en hij heet ook uh, Long Hot Summer. En die gaat er weer aankomen. En uh, ja, dan gaat de temperatuur uh, omhoog. Uh, Beno en ook de zonkracht uh, natuurlijk. Ja, maar wat En die, die nou? gaan we weer in de gaten houden. Het maakt niet uit wat, wat ik doe. Ja, vindt, precies. Zingt hij dat nou? Het is gewoon een uh, Long Hot Summer. <laughs> Maakt helemaal niks oh, uit. Het maakt, oh, het is in, de, in de zomer maakt het niet uit wat ik doe. Okay. Nee, ja, precies, ja, ja. dat bedoel ik. Nou. Kelly, Lekke, uh, lekker plaatje. Ja, Kelly hebben we uh, in de uitzending ja. als uh, gast uh, vanmiddag. Zo is dat. En die weet uh, alles over de Long Hot Summer. En uiteraard uh, de zonkracht en dergelijke, Benno. Ja, um, nou Kelly. UV6 zegt het KNMI vandaag. Dat, is, uh, dat begint erop te lijken, hè? Ja, mm. dat begint er zeker op te lijken als ja. je ervan houdt.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 En uh, UVB, dat is eigenlijk, staat, de B staat voor burning. Dat, um, oh. nou, ja, dat, dat gaat lekker diep in je huid en ja, dat zorgt ja, eigenlijk ja. voor je zonverbranding. En, uh, daar, kan je dus, daar word je dus rood van. Daar word je heel rood van, ja, inderdaad, ja, als je ja. daar niet tegen beschermd Eerste graad verbranding is dat ook. Ja, ja. ja, maar. Um,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 dat uh, de vrouwen het uh, doen. En de mannen zie ik eigenlijk nooit met uh, komkommer op het strand ja, waarom ik is ga dat een niet, voor... mannen? Je, je ga, ja. Waarom doen jullie dat niet? Ja, waarom? Zit uh, ja, dat verschillen? He? Ik, ik Hebben de vrouwen het liggen, meer dat nodig? Is het. <laughs> dat is het, hè? Mannen zijn vaak toch minder bezig met, met het uiterlijk en met, zeker met de huid en de verzorging daarvan. Het gaat niet met komkommers op het Nee, loop, dat wel lijkt me ook niet <laughs> uh, ja, ja, ja. Ik zie je al liggen daar op het strand. Oké, we gaan even naar muziek. Ja, en dan gaan we even het weer bekijken. Ja, ja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 Nou, wij vinden het goed hoor, als uh, de zon eraan komt. Uh, nou, hoe dat uh, afloopt, dat hoor je nu. Uh, ja, dat, dat zou je achter. Normaal... Nou, ja, je Kleine vertraging. Jeetje. Ja, Benno, er zat een kleine vertraging in, uh, nou, in de jingle voordat hij kwam. Okay, nou, nou, maar goed, het maakt helemaal niet uit. Uh, het geeft helemaal niks. Het uh, weerbericht, het, het is zover. Het weerbericht van vandaag. Het is. Uh, nou ja.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 Die zegt dan, uh, nou ga je bijvoorbeeld naar het zuidoosten Limburg, dan kan je weer 20 graden verwachten. En dan zakt eigenlijk bij hun ook uh, de temperatuur. En maandag en dinsdag wat, uh, wat regen. Goed, dat is het weer. En wat is Kelly? Wat is, vind jij lekker weer? Ja, ik hou ook wel van een stoel met je hoor. Ja? Zeker, jazeker. Ja, okay. ja. Maar mij mag die wel gaan schijnen. Ja, ja jij bent wel uh, een vitamine D, uh, uh, fijne zon, dan denk ik van. Uh, Absoluut. Maar jij beschermt je waarschijnlijk ook goed, hè, want jij ja, hebt zeker. die kennis. En, ja, en ja. ik heb ook een hele lichte huid, blond haar en uh, ja, huidtype, dus ik moet mij zeker goed beschermen. Ja, ja. ik heb altijd een factor 50 in mijn tas zitten. Oké, okay, oké, okay, ja. okay. Goed Rob, nou jij ook schermt, jij bent ook blond, dus ja, zeker. Het ook. Nou, komt, <laughs> kom, komt, komt helemaal goed, Ben. Dank je wel voor het weer. Ja, ja. Was het, weer. Zie het in nee, ja, Vandaag is het in ieder geval uh, heerlijk weer uh, hier in Zandvoort en genieten we van de zon natuurlijk Zo dadelijk uh, praten we verder met uh, Kelly Den Ouden Maar eerst gaan we even weer uh, wat uh, muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag Als je wat wil horen, 5730393 kan je het aan ons laten weten Hier is Paula Abdul Lost In a dream. Dit was met de allergrootste hit van Paula Abdul. Je de straight up. We gaan even naar het circuit toe, Benno. Want ja. Uh, ja, vanmorgen werd ik wakker met racegeluiden. Wel lekker. Ja, met die uh, noord, uh, noordwestenwind. Want, want we hebben vandaag een uh, DNRT-race op het circuit. Ja. Dat en wel uh, een 8 uur acht uh, endurance uh, race. Ja. En die ligt er op uh, Dekker, uh, Marcel Dekker en Oscar uh, Graper of Kraper.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 Nou ja, ja ex-rokers, rokers of, sowieso, maar ook ex-rokers hebben een verhoogde kans op COPD. Uh, maar er zijn ook wel andere factoren. De vervuilde lucht, hè, dat, dat draagt ook echt wel bij aan een uh, aan beschadiging van de longblaasjes. Dus ja. mensen bij Wijk aan Zee, die hebben meer uh, risico? Ja, ja, wij ook hè. Uh, we hebben natuurlijk uh, tasagio ja. <laughs> en muiden. Uh, en uh, die vervuiling, uh, ja, daar hebben wij ook last van, absoluut. Ja.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 En dat waren de Talking Heads en uh, Slippery People. We gaan weer uh, naar Duitsersveld toe, naar uh, Jan van der Leden. Want uh, om twee uur is de voetbalwedstrijd van vandaag uh, gestart tegen DVVA uit uh, Amsterdam. Hoe gaat het daar, Jan? Uh, het gaat uh, lekker op. We hebben ons uh, goed herpakt, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, ik ga ervan aan dat we een paar goede aanvallen hadden gehad. Nou, wij zijn gewoon doorgegaan met die aanvallen. En uiteindelijk is uh, het niet de dus water? Nee, die wordt afgeheven. Uh, het was een, op een gegeven moment een schitterende avond over, uh, over links. via Raymond uh, en Natho En die stelden we door naar Natho Berg. Die is van 16 meter keihard aan laag in de hoekschap. Dus dat was 1. Nee. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben, we hebben gewoon wel het betere van het spel in op dit moment. Oké, okay, nou dat is helemaal goed uh, tegen de, de grote kampioen uit uh, Amsterdam. En, ja, en je ziet toch wel dat we vandaag weer, eindelijk weer compleet zijn. Hè? Die jongens hebben er zin in. En dat hoor je ook gewoon, dat hoor je ook langs de lijn aan de jongens hoe ze met elkaar communiceren en uh, elkaar aanwijzingen geven. Nu is Tremond die als zijn voorzitter wordt uh, gestuurd. Uh, nee, het is gewoon heel leuk om te zien en het is heel wat anders dan vorige week, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ja, toen ging het echt uh, helemaal niet. Ja. Maar ja, dat krijg je als je ook helemaal niet uh, compleet bent uh, natuurlijk, hè? Ja. Maar vorige week vijf invals Dat is toch ja. heel leuk. Ja. Dat ligt wel. Ja. Zeker. Nou, in ieder geval uh, een goede eerste helft. 1-1 uh, tegen DVVA. Ja? En dan gaan we de tweede helft in en dan gaan we gewoon winnen vandaag, Jan. Ja, dat mag ik hopen, ja. Ja, het zal wel ja, weer eens de tijd worden. Ja, het is de laatste minuut niet. Dus, uh... Oké, okay, nou, dankjewel voor uh, dit uh, verslag. Uh, momenteel 1-1 daar op uh, Duitsersveld. En straks uh, komen we bij je terug, Jan. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Ja. En een goede rust.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 Hartelijk dank dat je wilde komen naar het natuurlijk altijd uh, rustieke zandwoord. Ja, en, het is altijd uh, mooi hier. Ja, ja, ja. Altijd leuk hier. En, fijn. en ja, helemaal goed als het zonnetje schijnt, toch? Is Dan is het die, helemaal fijn. Ga je nog niet? even naar het strand toe of niet? Ik denk het zeker, ja. ja. ja absoluut. Je ja, hebt ja. helemaal gelijk. Ja. Lekker uitwaaien. Dat ja, gaan we zeker doen. Zeker. Nou, en lekker genieten van het zonnetje. Dankjewel voor je komst. En jullie een heel fijn weekend. Ja, jullie ook. Nou. Sinds een paar weken draaien wij vinyl, uh, ben, ook oh, ja. de echt uh, zwarte schijfjes. Uh. En ik heb er weer een paar meegenomen naar de studio. En eentje die ik thuis vond, ja ik dacht ik moet hem gewoon draaien, is de single van Toto. En die hoor je nu. All I want to do when I wake up in the morning is see you light. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. En dat was Toto en Rosanna. En je hoort inderdaad dat hij van vinil is. En het kraken zo. Hoor je hem? Ja, leuk. Ja, he? ja, goed hè? Ja, heel ja, ja, ja. ja, goed. Ja, ja. Nou ja, dat was uh, inderdaad de single uit uh, 1984. Ja, ja, ja. Nou... Um...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 Um, en ik dacht van, nou, dat is uh, leuk om uh, daar met de wethouder over te praten. Maar dat is al vanochtend uitgebreid gedaan door uh, de directeur van het circuit, Rob. Uh, die uh, had het erover. Ja, Robert van Overdijk. Ja, Robert van Overdijk. En... Um...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 We hadden het net over uh, 75 jaar circuit. Door uh, deze er ook bij. Hè? Ja, ook die heb ik op vernieuwd. Het uh, circuitlied. Oké. Okay. Hier is de basis. Tot aan het nieuws.